Mijn bol hoed op, mijn ene oor. Zo slenter ik het leven door. Met een dubbie hier en een stuiver daar. Haal ik mijn corsie bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts de kiet doen.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 het houdt me rente, en dreigt men mij, zond met een oor, dan druk ik gauw me grote snor.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 Met zulke rozen als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurers en wat flurs aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn beklop willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen.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 duurt meneer Korstein. kom boven maar ja. wel even de voetjes vegen beneden hoor Ja, ja. door hoe is er mee goed meneer Korstein. goed maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo was komt binnen zitten hoe dat zo nou kijk eens hier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 Schuur op een balkon, hing een oude trouwjapon. Nog slechts een schim van wat ze was toen ze in de tijd begon. Maar ze deed nog steeds koket, tegen een faal ket. Die daar was opgehangen aan een spijl van een ijzerbed. Daar wou geen mens toen nog een stijver meer voor geven. Maar daar kon Dorisie toch nog een poosie goed van leven.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 oude metalen. Wie heeft er nog lopen en oude metalen? Mooie hazen en, en konijnenvellen.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 zij was een kind van trottoir en viel haast van de grat Als de mensen soms niks wouden geven. Een klein kostje of een kruimeltje brood. scheide haar van de hongers dood. Van heel vroeg tot laat zwierden zij langs de straat met een poot. In de goot. De ouders van die straatmus wouden niks meer van der weten. Waren als zo vele ouders jullie eigen jeugd vergeten. Ze ontvluchtte haar dorpie en ging naar de stad. Maar dan kreeg ze zo'n honger en ging vlug op pad. Ze wier een kind van trottoir, een kind van de straat. Op de keien sleet zij haar leven. Ze wier een kind van trottoir en viel haast van de grat, Als de mensen soms niks wouden geven Een klein kostje kaas of een kruimeltje brood scheide haar van de hongers dood Vader heel vroeg dat laat zwierf zij langs de straat met een poot Onze kleine straatmus dacht was aan die jaren Als opa haar vertelde van dat er nog paarden trimmen waren Toen was er geen honger, het begon ochtends vroeg Je zag overal paarden, de dus te genoeg En dat lag naast het trottoir. het lag zomaar op straat Ja, toen hadden de missen nog een goed leven maar uh, ons kind van de straat viel op een keer van de graad, omdat de mensen er niks meer wouden geven. En geen kastje kaas en geen kruimeltje brood redde haar van de hongersdood. Op een avond heel laat vond men haar op de straat in de goot. Heeft u misschien mijn paraplu gezien? Ik had hem gisteravond nog zo om een uur of tien. Maar tot mispijt ben ik die knul nou kwijt. Je hecht gewoon weg aan zo'n ding, ik had hem al zo'n tijd. Hij is gemaakt op de dag dat het paleis werd gebouwd. Mijn vader had hem bij hem toen. Die moeder heeft getrouwd en daarom vraag ik nu of u misschien bepaar Paraplu hebt gezien. Hij was al een beetje oud en val. Zijn houten knop werd al heel aardig kal. Met de mensen vergeleken had hij dezelfde gebreken als wij allemaal. Zeg, meneer Korstijn, heeft, uh, heeft u dat oude beestje van mij niet gezien? Ik? Ik niet. Ik weet niet eens hoe het ding eruit ziet. Nou ja, er zijn nog meer mensen in huis waar ik het dan kan vragen, hoor. Zeg, meneer Kees Kranenburg, heeft u misschien mijn paraplu gezien?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 Zijn werk deed hij met veel tegenzin Zijn waterproef was niet zo dat als in het begin Maar met het verstrijken van de jaren tellen niet meer die bezwaren bij ons even min Zeg, uh, meneer Koorstein je moet niet boos worden hoor, maar uh, heb je nog een gekeken Ach, ondertussen? man, loop rond met het oude ding. Nou, nou, nou goed, dan vraag ik het wel aan een ander. Heeft u misschien mijn paraplu gezien? Ik had hem gisteravond nog, zo om een uur of tien.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 En, uh, en uh, er staat niemand bij? Dan is dat die paraplu van mij. Dat zou je nou altijd zien. Ze, nou gaat het nog regen ook. Gele krokus en een witte hyacinth stonden te vrije op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei de hyacinth Hij wilde haar trouwen, die witte hyacinth.